Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Voorstander van een sportboycott van Rusland. Maar als andere Europese landen zo'n boycott willen, dan doet Nederland uiteindelijk mee, zegt minister Schippers. Europese diplomaten hebben voorstellen gedaan om Rusland uit te sluiten van internationale sportevenementen, zoals de Europese voetbalcompetities. Op die manier zou Rusland moeten worden gestraft voor het steunen van de separatisten in het oosten van Oekraïne. Minister Bussenmaker vindt dat het echt helemaal niet goed gaat met het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Volgens gisteren gepubliceerde cijfers is 6% van de leden van de Raden van Bestuur van beursgenoteerde bedrijven vrouw. Dat is wel een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, maar veel minder dan het streefcijfer van 30% dat in de wet staat. Bussenmaker komt volgende week met nieuwe voorstellen, maar ze zegt nu al dat bedrijven meer moeten doen. Het nieuwe Maxima-kanaal dat bij Den Bos wordt aangelegd, lekt. Rijkswaterstaat kwam er tijdens testen achter dat het water wegcijpelt over een lengte van 2,5 kilometer. Elke dag zakt het waterpeil zo'n 3 centimeter. Rijkswaterstaat gaat nu een kleibodem neerleggen in de hoop dat het lekken daardoor stopt. Om de 70.000 kubieke meter klei te kunnen storten moet eerst het kanaal worden leeggepompt. Het kanaal moet eind dit jaar open gaan voor scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat denkt dat dat nog steeds gaat lukken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Maar het is een mooi instrument, dames en heren, dat orgel. He, daar kan je alles op spelen wat je wil. Het is de, de, de moeder van de instrumenten eigenlijk. Je kan zelfs laten horen hoe het allemaal ontstaan is vroeger... tijdens de schepping, de eerste, de eerste klanken zo... SOS is het, niet SMS, het is SOS. To save our souls, niet save my soul. Koekoek -koek in nood en <laughs> de amoeba... The Prince of Wales. Ooh. It's a trein. <laughs> It's nothing to do with anders, hè. En dan zien ze elkaar en dan gebeurt het, hè. Patrovit, patrovit, patrovit. Dat is de eerste keer, hè? Dat kan hij ook niet weten. van Paul McCartney. Wings, de tour Wings Over America 1976 met een prachtige band On The Run. Groot applaus voor die man, hè? Ja, ja. Hey, de volgende plaat is weer van die leuke CD, hè? DagCD natuurlijk, de, de dagCD. En uh, dit keer wordt het niet gezongen door, uh, door Deen, maar door onze drumster in de tijd. Ja, Beppie, hè? Beb Swerers. Misschien luistert ze wel. Nou, Beb, luister met, daar kom je. Uh, van die LP, live in Hoeve adrichem uh, -Adrich, 1988. Nog een keer de Soulful Blues quality. Dit keer gezongen door Beb Swerers en het nummer dat heet Peace of My Heart. Thank you. terug te horen. Onze Beppie, Beb Swiris, die zong het, dames en heren. Dat was toen de tijd onze drumster, onze drumster van de Salve of squad Ik doe nog een trek, Ik heb zo'n zin erin. Vindt vind het zo leuk dat het jaren niet meer gehoord Ik doe er gewoon nog een. Ik Ha! Nog een keer. Salve Blues Quadratie. Met Dane Clark. En de Funky Chicken. Ja, ja, Roemerlucht, Solbend en Harlem weet je nog wel. Ja. Begon We in uh, 1966 ongeveer en uh, gestopt ja uh, in de negentiger jaren. is een beetje een tijdje ertussen uit geweest. Ja, allemaal op. De agenda. Oh, de agenda! Nou, vertel maar, ja. wat is er allemaal te Goed, doen? In, uh, ja, fantastisch. Vertel. <laughs> wat is er allemaal in dit dorp? Vertel. Nou, ja, we beginnen het weekend eigenlijk een beetje in uh, jazz weer. Vanavond eerst in uh, Talassa. Jazz aan zee, een nieuwe editie. Met Machel Cambridge Zang, Erik Doelman op piano... Anton Drukker op contrabas en Menno Veenendaal op drums. Genieten van jazzmuziek onder het genot van een drankje... op een fijne locatie en uh, indien u ook wilt genieten van een hapje, uh, moet u eigenlijk van tevoren even reserveren. Aanvang is 5 uur en de entree is gratis. Dan uh, een nieuwe editie van Jazz Lounge in Café Neuf. Uh, en zoals bekend, elke eerste vrijdag van de maand... zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Neuf. Tijdens de Jazzy Lounge Club en Jam Sessie... Treden er elke keer weer verschillende artiesten op in het altijd gezellige Art Deco Grand Café. Café Neuf, dus. Ook vanavond is er weer een nieuwe editie onder de bezielende leider van Arthur Heukemeijen. En dat begint om uh, 9 uur en is de entree eveneens gratis. Dan uh, morgen. Bij mijn weten. Ja. De Kinderstranddag bij Thalassa. Uh, Strandpaviljoen Thalassa organiseert verschillende leuke activiteiten tijdens de Kinderstranddag. Zoals bijvoorbeeld een leuk balspel op het gebied van het schoonhouden van het strand, sportieve en recreatieve activiteiten. En uh, voor maar 5 euro kun je een deelnemerskaart kopen bij het Strandpaviljoen. Uh, door naar de kinderstrandspeeldag te komen... heb je niet alleen een hele leuke dag... maar je steunt ook nog eens de Make-A-Wish uh, uh, organisatie in Nederland. En de hele opbrengst van de verkochte kaarten gaat naar dit goede doel. Dus vanaf 11 uur. Heel leuk en een goed doel. Dan aanstaande zondag. Uh, vanaf 12 uur houdt uh, theaterschool het Nest in de Blauwe Tram. Een uh, open dag. En uh, dat is aan de Louis Davids Carré 1 in Zandvoort. En hier kan iedereen een proefles komen volgen... en meer informatie krijgen over de lessen. Een leuke gelegenheid om eens kennis te maken... met theater, dans en muziek. Dus aanstaande zondag vanaf 12 uur... bent u welkom bij... Theaterschool het Nest en tot zover de agenda Mi Sound Machine met Gloria Estefan. Oye. Oye, mi canto. Oye, mi canto. En het was de Spaanse versie. Voor Zandvoort en de regio. Ja, ja. Uh, even kijken hoor. Oh ja, het regionieuws. Ja, het regionieuws met Angela de Koning. Ja, natuurlijk. Hoe kan ik het vergeten? Angela, doe maar. Jawel. Jawel.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 Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente, dan willen de negen cliëntenorganisaties heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Uh, doet u daarom mee aan de digitale enquête en helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren. En uh, mocht u niet al te handig zijn uh, met de computer, dan kunt u ook uh, uw uh, mening geven per telefoon. De enquête zorg naar gemeenten loopt van 4 september tot 4 oktober. En voor de goede orde zal ik u nog even het telefoonnummer geven. Dat is 030 2916777. En dat is bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10 tot 4... ChristenUnie en CDA-fracties in Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk... Uitgeest, Geest, Kastrikum, en Alkmaar... willen de krachten van de gemeenteraden in de regio bundelen... om te voorkomen dat de dienstregeling van de Kennemerlijn... dat is de lijn Haarlem-uit alkmaar in 2016 verslechterd. NS kondigde begin dit jaar aan de sneltrein Haarlem-uit alkmaar te willen vervangen door de stoptrein... In de Daluren zouden bovendien nog maar twee in plaats van vier treinen per uur gaan rijden tussen Haarlem en Uitgeest. Veel politieke partijen hebben de afgelopen maanden bezwaren geuit tegen de plannen van de NS. Inmiddels heeft de NS de plannen met één jaar uitgesteld, maar de partijen zien graag dat de plannen helemaal niet doorgaan. En door deze gezamenlijke actie willen ze krachten dit te voorkomen. We moeten voor de toeristen meer leuke dingen gaan ontwikkelen. En dat moet mogelijk zijn zonder dat het al te veel geld gaat kosten. Al dus Gerard Kuiper. En Gerard Kuiper is de nieuwe wethouder van toerisme, bestuurlijke vernieuwing... economie, werkgelegenheid, participatie, personeel en organisatie... en verkeer en vervoer. Zo moet de boulevard bijvoorbeeld veel gezelliger worden... zodat het weer een echte planeerplek wordt... En hij denkt daarbij aan het plaatsen van kiosken, terrasjes en wat eenvoudige versieringen. En natuurlijk geen windmolenpark dicht bij de kust, maar dat spreekt voor zich. We moeten onze zelfstandigheid als gemeente zandvoort koesteren, verklaart de wethouder. Wel zullen we heel, veel heel veel diensten gaan fuseren met grotere gemeentes. En er zal een deel van de ambtenaren overgaan naar Haarlem. Maar de lokale politiek met zijn dorpsinvloeden moet hetzelfde blijven. Het treinverkeer tussen Schiphol en twee Amsterdamse stations is vanmorgen urenlang verstoord geweest. als gevolg van een koperdiefstal. Er reden geen treinen tussen Amsterdam Zuid en Schiphol. en tussen de luchthaven en de Amsterdam Lelylaan. De NS heeft snelbussen ingezet. Rond wel waren de benodigde reparaties gereed... en werd het treinverkeer geleidelijk hervat. Bij de koperdiefstal zijn stroomkabels geraakt... waardoor er brand is ontstaan. Over enkele tientallen meters werd grote schade aangericht aan het spoor. Dus mocht u die kant op uh, willen, houdt u er wel rekening mee... dat er nog steeds uh, vrij grote vertragingen zijn. Nou, het komt langzaam weer op gang, hoor. Ja, ik het. precies. Uh, tot zover. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja. Nou, de warme dagen die we tot nu toe hebben gehad... Zijn, lijken een beetje op te zijn. Uh, vandaag overheerst de bewolking. Maar heel af en toe kan daar ook de zon een beetje doorkomen. Over het algemeen blijft het wel droog... De oostenwind draait naar noord en is niet meer dan zwak. En de temperatuur stijgt evengoed nog naar 24 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en er waait een zwakke noordwestenwind. En het wordt dan een graad of 15. Morgen hebben we ook af en toe zon, maar ook wolkenvelden. En lokaal kan het tot een bui komen waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind is wederom zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar waarde van 21 graden. Zondagnacht is het wisselend bewolkt, maar droog. De wind is zwak uit het noord, uit noord tot noordwest en de temperatuur zakt dan naar de graden 14. Zondag overdag schijnt regelmatig de zon, maar in de middag is er wederom kans op een bui. De noordenwind is zwak en de temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. En ook na het weekend blijft het droog met naast wolkenvelden. Ook perioden met zon. De wind blijft in de Noordhoek en is zwak tot matig En de temperatuur stijgt dan naar een graad of 18. Tot zover. Elysium heet het liedje en uh, het trio wat het doet komt uit Londen en dat heet uh, Beers Dan. Een beetje geïnspireerd door de indie folk rockers à la Mumford Mumford Son en zo. staat tenminste in de bio. En ik vind het een prachtig liedje, als ik eerlijk ben. Ja, ik vind het heel mooi. Elysium <coughs> dus. Beers Den.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 We're so Het liedje dat heet Fever to the Form. God, het zit er alweer bijna op, jongens. nog maar 14 minuten en is het alweer bub. Deze ZFM luncht er weer op voor deze dag en voor deze week natuurlijk ook. En maandag gaan we weer vrolijk verder. Onderweg gaan we nog een feestje vieren ook, denk ik. Ik weet niet precies waar. Het ritme van ZFM. Dit is Eric Clapton en Friends... On the CD, Call me The Breeze. Appreciation of JJ Kale. I hate lies. was in dit geval John Major. Die dit nummer zong. Uh, geweldig. Nou, Lies. En het was natuurlijk een track van J.J. Dat Die schreef het, althans. In ieder geval. Yesterday. Ja, Yesterday. Fontella Bass. En uh, Rescue Me. Red me, Red mij! Red mij! was dat? Nou ja, die wil gered worden. Mm -hmm. Nou, we zullen de KNRM erop afsturen. Dat lijkt me verstandig, hè? En toch gered worden. Dan ga het maar beter de professionals laten doen, natuurlijk. En uh, dit is de laatste voor vandaag, denk ik. De Ho! Ik weet dat je me see is een surprise. Ze was niet voor mij gemaakt, die plaat. I can see for miles know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for my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 Ja. De hoe? Zei ik al, dat hebben ze vast niet voor mij geschreven. Want ze zei: I can see for miles. Nou, zo kom ik niet. Uh, de, de, de, ja, de hoe dus. Uh, lekker, gewoon, gezellig. En uh, dit wordt echt de allerlaatste plaat, denk ik hoor. baseert op een stuk van Johan Sebastiaan Bach, de boeré. Dit is Ian Anderson, oftewel Jethro Tool. Het is gebeurd. Ja. We hopen dat u het een beetje naar de zin gehad heeft vandaag bij ons. Hier met CFM lunch. Lekker geluncht heeft en zo. Uh, we gaan genieten van het weekend. En uh, maandag zijn we er weer. Ja. Dus uh, fijn weekend. En tot maandag. Oh God. Tot maandag.